Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Faber komt niet met maatregelen... zodat gemeenten meer Oekraïnse vluchtelingen kunnen opvangen. Een aantal partijen drong daar wel op aan. Veel gemeenten komen niet uit de kosten voor het opvangen van Oekraïners. Volgens Faber kunnen die gemeenten best extra geld krijgen van het Rijk... als ze maar kunnen aantonen dat ze echt meer kosten maken. Ook zei Faber dat Oekraïners beter bij vrienden of bekenden om opvang kunnen vragen... dan dat ze aankloppen bij de gemeente. In het Kamerdebat over het tekort aan gevangeniscellen is staatssecretaris Koen Radi opnieuw in aanvaring gekomen met haar eigen PVV. Omdat de nood hoog is, ziet Koen Radi het vervroegd vrijlaten van gevangenen als enige mogelijkheid. De PVV en twee andere regeringspartijen zijn daar fel op tegen. Dinsdag wordt er gestemd over een BBB-motie tegen haar plannen. Bij te weinig steun is Koen Radi niet van plan om op te stappen.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 In Bocholt, in Limburg heeft de politie in een garagebox honderden zakjes chips en snoep met THC gevonden. Dat is de belangrijkste stof in cannabis. De zakjes snoep en chips lagen in twee kluizen samen met diverse soorten soft- en harddrugs. De politie viel de garagebox binnen na een tip bij meldmisdaad anoniem. Vermoedelijk is het snoepgoed afkomstig uit de Verenigde Staten.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 Ik nog een beetje weer af voor deze Alternative FM. Op 20 maart, de dag van de lente. Ja, want die is echt officieel begonnen. Je hoort het al, we hebben gasten in de studio. Namelijk een band. En die band die komt uit Leiden, dat is Headfirst. First. En ze zijn er al. Dus, en ik sluit er een klein beetje op aan op dat nummer wat ik net heb laten horen van Black Operator. Desolation Blues doet mij denken aan een jaar of vijf geleden dat wij nog een beetje allemaal opgehokt waren en dat we thuis moesten blijven vanwege een 100 virus wat in de wereld rondwaarde. En toen had ik ook besloten om wat meer huisvlijt te gaan doen en ja min of meer ook de programma's thuis te maken. En daar zat bijvoorbeeld ook dit nummer van Black Operator met Desolation Blues in. Um, het begrip garage, want dat maken die jongens... Nou, dat, uh, dat kunnen we nu een beetje vanavond wel een beetje aanschouwen. Dat is headfirst. Zij maken alleen geen garage. Maar uh, je kan het wel, als, het, uh, als je het zo bekijkt... kunnen, kunnen al die instrumenten uh, en de mensen die die instrumenten bespelen... kunnen allemaal uh, in die garage passen. Uh, bovendien headfirst. Om nog even verder de introductie te doen over die band. Want ze maken min of meer grunge. Dat is best wel hard... Tegenwoordig is het ook wel wat, uh, wat meer indie rock. heb ik me laten vertellen. Maar nu uh, gaan ze toch een uh, wat meer akoestische set laten horen. Vanavond vanaf 8 uur. Dus dat wordt zo dadelijk uh, uh, iets anders. Uh, inkleden en insteken. Ja, uh, de jongens <laughs> en één dame zitten er ook nog bij. Uh, die zitten dus nu al uh, van. Hey, de introductie wordt al uh, gedaan. Ja, uh, maar straks om 8 uur komen ze gewoon ook aan deze tafel. Maar er zijn nog een aantal dingen die nog gedaan moeten worden in, in de aanloop daar naartoe. En een of ander is er bijvoorbeeld een soundcheck. Wat scheelt is dat we geen interviews hebben. Dat betekent wel dat ik wat nummers achter elkaar moet gaan horen als hier die soundcheck wordt gedaan. Want ja, er wordt natuurlijk wel gesoundcheckt tussen, nou, tussen half acht en acht uur. Maar uh, tot die tijd ben ik uh, gewoon te horen. En ik moet even een belofte die ik vorige week had gedaan. Moet ik nu inlossen. Want vorige week ben ik hem gewoon glad vergeten. Ik had hem wel aangekondigd. En dan draai ik hem niet. Ja, dat is natuurlijk uh, een soort van doodzonde. En de dame in kwestie. Die ben ik ook trouwens tegengekomen. Uh, tijdens de Rob Akda Award finale. Van twee weken terug in Patronaat. Toen uh, liep ze daar ook rond. En ik denk. Jij bent toch Elena Jolie. En dat klopt dus ook. Uh, een heel gesprek gevoerd over het materiaal wat ze maakt. Ze schijnt nu nog in Utrecht te wonen. Maar over een niet al te lange tijd... dan uh, komt het in de provinciegrenzen van Noord-Holland. Want uh, ze gaat verhuizen naar Amsterdam. Ja, En dan tel je ook nog eens een keer mee voor 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, een van de singles die ze al heeft uitgebracht... volgens mij is het ook de eerste. Withdrawal Symptoms hoor je nu. Weetbare Bla, bla, bla, bla, bla ja. Moet nog iets Ha! Ik Weet niet waarom dit steeds opnieuw moet. Ik weet niet waarom dit steeds opnieuw moet. Het is erg omdat ik door kan gaan. Waarschijnlijk stop ik nooit. En de pijn is weg en de. zich de zweefclub. De, het nummer dat heet Fuck. Mag je niet noemen in uh, Formule 1, want dan krijg je gelijk meteen een, uh, een fikse geldboete. Vindt uh, de via president niet goed. En daarvoor hoorde je Elena Jolie en Withdrawal Symptoms. We gaan uh, gelijk ook weer verder. Vorige week mochten we me draaien de nieuwe single van Melanie Ryan samen met Job Dorris Eye of the Storm. Just sit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 Between us, you are all that I need. Are pulling me through. You're a part of me. When I don't know what to do, you're making me see. I, I wanna, wanna keep trying. trying. I'm Out of no man's land When everything is going down Falling to the, the ground Can we, we get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 Zo klonk het dus een week of drie geleden tijdens een alternative FM schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf Waarin Koos te gast was. Want dit is de eigen opname van de single. Die zij niet zo gek lang daarna eigenlijk uitbracht. En ja, het leuke was dat zij eigenlijk ook. ...dat uh, hier deed... Uh, ...de vier nummers die zij uh, uit gaat brengen... ...want uh, Not Dead Deep is één van de, de, de singles die ze uit gaat brengen... er komen er nog meer... ...en die opnames die gaan wij natuurlijk gebruiken... ...want uh, ze heeft uh, ja, min of meer de, het nieuwe materiaal al laten horen... ...tijdens die uitzending... Uh, ...Koos, die kennen we natuurlijk uh, van uh, de Rob woord ...want uh, tijdens de finale speelden ze ook deze nummers... ...maar dan in een volledige bandsetting... Uh, daarvoor hoorde je trouwens Melanie Ryan samen met uh, Job Dorris en Eye of the Storm. En nog even terugkomend op het uh, verhaal Koos. Die is onder meer ook uh, te zien geweest tijdens de Sexton Sunday Sounds. En over Sam Sexton gesproken, die komen we straks nog uh, in dit programma tegen. Uh, ongebruikelijk is het uh, wel eens dat bands besluiten om niet op vrijdag hun materiaal uit te brengen. Maar bijvoorbeeld op de zondag. En June 16 is een van die twee, ja want, nou ja, het is een tweetal, die dat dus gedaan hebben. 16 maart, dat was afgelopen zondag, zag deze single het levenslicht. Strong! <middels>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 Yes, the answer, only the rider knows Can we put the road less travel? met A Road Less Travel en dat was ook leuk, want uh, tijdens die uh, Sexton Sunday Sounds van afgelopen zondag uh, zat ik, of stond ik even met uh, Sam uh, te praten en toen kwam ook ineens, deze Max Palman ineens voorbij en ik denk, ja, dat is toch wel uh, iets waar ze misschien wat mee zou kunnen doen uh, wat betreft een Sunday Sounds um, of Max Polman ook daadwerkelijk dan gaat komen. Dat is vers 2. Uh, maar je, je weet het natuurlijk nooit. June 16 uh, hoorde je ervoor met Strong. En vorige week, tijdens de uitzending eigenlijk al. Krijg ik een app van Florian Honer. Uh, hij is uh, normaal gesproken een van de bandleden van. Um, en dan moet ik even nadenken. Uh, ik was het even. Uh, Hardy Francine, daar is die uh, bandlid uh, van. Maar die zei van, hey, ik heb ook nog iets anders waar ik mee bezig ben. En dat is dit en Blue. En dat uh, is best wel een sympathiek nummer. En daarom laat ik hem ook horen. Salitude. Setlist. zag hem gisteren nog op de start houdt het kaart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 De hele staatische podium, schreel. De soundtrack van de stad, en dat was Engel. En hij uh, komt samen met Jesper Huisman volgende week uh, bij een aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf is trouwens niet de enige, want De uh, Void komt ook: en die parkeren we tussen 9 en 10. Dat is dan de bedoeling: tussen 8 en 9, dus Engel samen met Jesper. En tussen 19, De Void. En eh, in De Void zit ook iemand die wij op televisie hebben gezien. Dat is namelijk Anouk Wolf. Want die heeft meegedaan aan de headliner. Ja, er zitten er uh, heel wat uh, mensen die vandaag ook in uh, dit uh, programma... die meegedaan hebben aan uh, de headliner. Want zo direct komt High on Shy. En Cheyenne heeft ook meegedaan aan datzelfde programma. Uh, wat dat dan gaat. Ik weet niet uh, wat ik er dan allemaal een beetje van moet denken. Maar... Uh, is een beetje weer geënt op covers en tributes. Ja, en dan heb ik ook wel zoiets van, nou laat maar. En um, Blue hoorde je daarvoor met uh, Solitude. We gaan uh, gewoon verder, want dit is de eerste Hagel nieuwe single die we mogen weggeven. En uh, dat is Lucy Fabienne met haar nieuwe single. Die komt morgen uit en dat nummer dat heet Illusive. Het is weer een jaar of twee uit van Sam Sexton, de gastvrouw van de Sexton Sunday Sounds. 20 april is er weer een. In Slachthuis Haalem dan met uh, Stephanie Struik en Dean Presley... die vier dagen daarna weer uh, bij ons in uh, de uitzending zit... in een aflevering weer van 3x12 Noord-Holland Voetgolf. Zo zie je hem weer. Uh, daarvoor hoorde je Lucie Fabienne met Illusive... En dan hebben we nog zo'n minuut of tien te gaan wat betreft deze, uh, dit eerste uur. je hoort ze al op de achtergrond. Head first. En ze zullen vandaag een wat meer akoestisch setje gaan laten horen. Dat is in tegenstelling tot deze band wel heel anders. Want die pakt er behoorlijk uit. Ik heb het over T-Rex. En zaak is niet in de, ha in de haak. Ja, was dat met uh, What's Going On en dat doen we niet zomaar, want volgende week komt er een nieuwe single van haar uit en dat is de reden waarom we hem ook uh, laten horen. P-Rex, hoorde je ervoor met uh, de zaak is niet in de haak. Dat is een beetje het einde wat betreft dit, dit eerste uur van deze alternatieve van. We hebben er nog één en dat was een single die we vorige week al lieten horen. Dat is Heimat met het nummer Don't Run Away.